Zij zit voor het venster en droomt voor zich heen. Haar kinderen zijn thuis uit, nu is ze alleen. Ze denkt aan het leven, och had het wel zin? Schommel, mijn stoel jaar uit, jaar in. Zo ging van huis en voer ver over zee. Hij schreef slechts één brief, maar hoe lang? Wel gelegen. Schreef een paar regels, ik kom spoedig weer. Schommel, mijn schommel stoelt steeds op en neer. Vreemde trouwde haar dochter aflucht. Wanneer ziet ze ooit nog haar jongste terug? Een moeder blijft achter, wie denkt nog aan haar? Schommel, mens, schommels, Zit aan het venster en denkt dag en nacht Dat haar het leven veel liefs heeft gebracht Dat kommer en zorgen op het einde vergaan Schommel, mijn schommelstoel blijft toch nooit daar Lay, doch not